Iedere sportcompetitie heeft zijn eigen podcast met een zomereditie waarin de presentatoren elkaar uitdagen om een AI iets te maken. Dit is Chroniek van de Kampioenschap. <laughs> en de belangrijkste <laughs> nu ook. Eh ja. huh, nee, eh. Wat? Eh dingen met Koerterkeizer. Ja, en Bouke Smit. Yey. Bouke, hoe gaat het met jou eh uh, als mens? Ehm um, <laughs> vraag ik uit autatisme. Uh, <laughs> ik heb weerweg hetzelfde als vorige week. <laughs> ja. Dus same. Ja. Ik heb op vakantie. Lekker. Ja. Heb jij al wat gedaan in je vakantie? Nou, ik heb eh een AI hetje gemaakt. Nice. Ik ook. Weet je het irritant is, ik heb dus echt al meerdere dagen mijn eigen hitje in mijn hoofd zitten. Want ik echt heel vies vind dat het is. Technisch gezien geen echte muziek. Nee, maar het is wel het is ik ik ik ben echt bizar verbaasd hoe goed dit werkt. Ik ik ben niet zo van de AI. Ik gebruik het weinig in het dagelijks leven, maar dit is echt echt absurd. Je ja. je vult paar woorden in en en en daar komt er gewoon muziek uit. Dat Ja. Ja. Eh uh, ja, ik eh uh, ja. ik vrees voor sommige of nou, ik vrees eigenlijk voor dat zei jij zei jij ook al. Ik vrees een beetje voor Spotify. Ja. Dat het gewoon heel overspoeld wordt met bagger. Ja. En dat gaat dus ook ten koste van echte artiesten denk ik, omdat dan gewoon de, de pot met de inkomsten Die avond was maar niet heel dikke is bij Spotify. Eh uh, het is beter geworden schijnt, maar oh, ja. ja, het was niet eh uh, niet geweldig. Nee. Hm, mm, nou ja. ja. Heb ik maar later te vertellen. Op internet. Ja. Door vreemden. <laughs> nee. Gelukkig heb je ook wel de AI hitjes als I glued my balls to my butt hole again. <laughs> <laughs> Oké, okay, akkoord. Ja. Ik zal het linkje zo net gooien. Ja, graag. Ehm. Um, maar let's cut to the chase, Boken. Ja, hoe eh uh, hoe ging het met jouw eh uh, Ja, ehm um, ja, voor de mensen die het niet kennen, je krijgt dus een ja, het het heet Suno.ai. Ja. Ehm um, en je krijgt gewoon een schermpje voor je neus waar je eh uh, lyrics in kan vullen en die lyrics kan je dan op auto zetten, dan vult hij automatisch. Dan vul je een paar steekwoorden in, vult hij verder automatisch lyrics in. Ja. Dat dat ik in eerste instantie per ongeluk aanstaan, was niet mijn <laughs> bedoeling. Dus toen had hij een heel nummer gemaakt met allemaal hele rare zin structuren en nou nee, ja het was eh uh, was bijzonder. Ja. Onder de lyrics heb je een een vakje waar je je styles eh uh, in kan vullen. Mhm. Mm en eh uh, ja, daar kan je alles kiezen van ja, ik zag zelfs eh uh, eh uh, eh uh, glitch hop staan ofzo hè, dat is van die hiphop waar alle samples helemaal nou nee, ja, de teringen in gechopt zijn. <laughs> en je kan deals in of nee je kan de weirdness eh uh, anders maken en je kan nou ja goed het is eh uh, het is best ja. indrukwekkend wat er allemaal mee kan. Het is echt veel hè? Ja, echt veel en je kan zelfs een persona ofzo doen. Alleen dat is de pro variant, dus dat kunnen wij niet. Nee. Dus dan kan je een soort zanger maken die gewoon altijd hetzelfde klinkt, lijkt mij. Maar oh ja. Oh ja, ja. Yeah. En je kan zelfs audio uploaden zodat hij dat dan gebruikt om een hitje mee te maken. Dus ik vond het eh uh, eh uh, vet als medebeangstigend. Ja, nou. ja, het is best indrukwekkend. Het is leuk speelgoed, maar het is ook gewoon raar. Ja. Ja. Ehm um, nou ja, dan ga je ermee aan de slag en ehm um, ja, het is het is hit or miss. Het is wel een beetje zoeken naar de zinstructuren die die goed pakt. Ja. Eh uh, en dat het niet klinkt alsof je iemand met een spraakgebrek eh uh, gaat ja, zingen of zo. Ja, precies. Ja, want hij pakt Nederlands wel, maar niet altijd even goed voor mijn gevoel klopt en soms zitten de kleptonen een beetje ja. gek. Ehm um, maar allemaal prima het is gewoon lekker kloeien. Ja. Ik um, heb wel ergens een een koppelteken toegevoegd om zodat die zeg maar daarna wel goed eh uh, bijvoorbeeld de belastingaangifte dat je ja. mij als woord gegeven. Ja. Ik heb de er belastingstreepje aangifte voor gemaakt zodat hij een betere uitspraak. Nice. Ja ja, dat zijn van die trucjes ja. die eh die leer je dan als uh, ervaren AI eh uh, <laughs> hè, dat eh uh, duo gezelligheid heeft ook al ja. een uh, een hitje via één één hele hit ja. Ja. Even kijken en ik heb ehm um, ja, voor voor mijn liedje ik dacht al die woorden die moeten er gewoon zo snel mogelijk uit, hè en het moet een beetje ja. goed zijn, dus ik heb een beetje een ode aan onze podcast proberen te maken. Vet. met in de chorus eh uh, natuurlijk eh uh, ja, gewoon alle woorden die ik eh uh, die ik gekregen heb van jou. Ja. Wat waren dat woorden ook weer? Eh uh, ik heb ehm um, aanbeiensalf. Oh ja. Holocaust erkenning en Vlierbloesem limonade. Oh ja, ik was niet vriendelijk. Eh uh, ja. vooral die Holocaust erkenning was was wel redelijk eh uh, ja, pittig omdat er netjes ja? in te Ja, vond ik wel. <laughs> ja. Even kijken en ja, verder heb ik gewoon een eh een ode aan onze ons is show gemaakt en ik heb gekozen voor de stijl eh uh, funk dance jazz. Funk, er een specifieke reden daartoe? Eh uh, omdat ik dat vette muziek vind of tenminste ja. de, het komt uit op een beetje de muziek die ik wel leuk vind. Dus een ja. beetje een beetje funky, maar toch wel een goede beat er doorheen. Ehm um, Ja. Met wat jazige akkoordjes de muziek die jij ook hebt toegevoegd aan eh uh, aan het opname yeah, op lijstje. Dat ja. idee. Ja. Ja. Ja, cool. al is dat nog iets meer, daar zit nog iets glitch in of zoiets, maar ja. Nee. Ja. Maakt niet uit. En en eh uh, eh uh, uh, de tekst heb je hemel zelf geschreven? De tekst is helemaal zelf geschreven. Eh uh, hij is niet zo lang als ja, als ik zou willen, maar hè, ik heb een uh, een kind en eh uh, <laughs> nou. Het het was eh uh, ik vond hem eh uh, compact, toch eh uh, toch prima. Dus eh uh, Oké, okay, nou dan stel ik voor dat we gewoon gaan luisteren. Ehm. Um... Op dat spits waar die dit altijd aan is. Nee, het is. Chapo. De many hope me forgetting. Ze zijn geloofden Holocaust killing. Dit is iconische shit. Waar flierebussen limonadezeker ook in zit. Nice. Hallo Wiel. Dus oh. ga op Spotify, zet hem aan en wordt echt blij. Even bespreken hoe het met jou als fans gaat En hoe het met de beide teams staat Wauw de wat over die bruggen, want het doet ons pijn Omdat het aantal bruggen meer dan 20 zijn <laughs> En op zo'n moment, je merkt altijd een lekker drankje Spoon ons als de bief, zeggen wij dank je maar Lekker <huch> de, standen, de competitie en dan lees je Nog 20 punten tot als ons kampioenskansfeestje Ook als Piet, waar die beat altijd aan is je Lekker Lekker gaan wij eens op a whole fail op door stokken Dit is chronique shit Ja, en nu komt de solo De -solo. Ja. Lekker, hoor ingelation nog 20 punten pots kampie omschapsfeestje Ja die die pakte die wel goed. <laughs> ja. Verslaaf je als voor je alles. Ja. in Holocaust ontkenning. Dit is die codicship. Ja, nog een solo lijkt me. Was de tweede solo <laughs> nog een solo? nou ja. <laughs> dus je had je digitale saxchroot toch nog net nogal ja. Pa huh? lekker orange pop. Dankie. Dankie. Ja. Heel lekker. Even dat wat was nou ik vind de verzachtend voor je oren als aanwijze zalf ja, voor ja. je anus. Ja, die dat ja. ik ik ja, dacht, dacht daar aan en ik bedacht dat en ik denk ja. Ja, hoe krijg je aan bij ja, je zalf ja. in in een tekst nou zo. Ja. <laughs> nou, ja, hulde. Ja, mijn stem heb je ook. Ik eh uh, ik weet niet op wie ook. Ah, vast wel. Echt niet. Als ervaren AI er. Nou. Nou ja, dat valt ik wel mee. Ik heb wel iets meer AI gebruikt dan jij. Ik heb ik had ja. daar zelf een tekst geschreven. Maar ik was niet helemaal tevreden over het metrum. Oké. Okay. Dus toen heb ik hem toen heb ik in ChatGPT geholpen. <laughs> ik gevraagd: <laughs> "Wil jij even naar het metrum kijken?" Oké, okay, akkoord. <laughs> ja. Hij kwam wel met suggesties die ik praktisch allemaal genegeerd <laughs> heb, maar hij, hij bracht me wel weer op ideeën om om zo Ah ja, misschien kan ik dit woordje vervangen voor dit woordje dat de de de klemtonen net een beetje anders yeah. liggen. Dus de nou ja, die tekst die heb ik eh uh, gekopie-paste in Suno. En ik heb ook aan ChatGPT gevraagd: "Hey, wat zou jij nou een goede goed genre vinden voor dit nummer?" Daar kwam hij allemaal met hele deuzige, ah oh ja, dit is een grappig liedje, misschien is het leuker als een soort van kleinkunst. Oh God. Dacht ik: "Nee, nee, het moet wel, het moet wel een beetje een beetje hip yeah. zijn." Maar dat ik dacht eigenlijk, ik ga gewoon carnavalshit maken, want ja, <laughs> frankly, dat je, ja, dat is je <laughs> ja, dat is je ja ja eh modus of choice. Ja. Ja. Nee, maar hij bracht dus ook ehm um, poppunk met ska invloeden. Dat Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, dat nou, dat heb ik nou doe dat maar. Hoe heb ik ook aan ChatGPT gevraagd van hé, hey, maar wat zou dan de omschrijving moeten zijn die ik eh uh, aan uh, aan Suno moet geven? <laughs> Serieus. <laughs> dus hij heeft voor mij gewoon alvast eh uh, de de prompt gegeven yeah. voor okay, Suno. Oké, akkoord. Ja. Eh yeah. uh, en dan moet ik hem even bijpakken. Die was best wel complex. Oh ja. Ja, ik wilde ook heel graag een eh uh, al hoy break Alleen ahoi break is volgens mij niet een echte muziekterp. Weet jij wat het is? Een ahoi break. Dat dat iedereen moet mee dat het gewoon helemaal stil wordt qua muziek en dat iedereen moet meeklappen ofzo? Ja. Ja, ja, precies. Dit is de de het refrein nog een keer, maar dan alleen met percussie. Ik ik denk eh uh, a cappella break met percussie ofzo. Dat dat zit ja, zo. Ja, zoiets ja, ja. Dus, ja. Zo so, dat aan het begin had ik ook gedaan. Even hoor, dat was nou me pront. Energetic pop punk with ska influences. Power chords of beat guitar, punchy bass, drum, brass, playful, humorous vibes, ongeveer 160 beats per minute, catchy melody, clear and punchy vocals. Ik heb die zelf wow. geschonden. En en pakt hij dat dan ook allemaal pakt hij dat? Zeg maar, ja, ik heb het idee van wel. Daar ook echt aan. Of is dat vrije interpretatie dan vervolgens? Ja, you be the judge of that, zou ik zeggen, want nou voor voor mijn gevoel wel eigenlijk moet ik, ik zeg dat ik er helemaal niet zo goed naar gekeken heb, wat ik nu precies heb gevraagd, maar ik zie nu brass dat is naar het eh uh, kopen ofzo. Ja. ja. Nee, dat zit er allemaal wel in. Eh uh, catchy melody. Ja, nou ja. Ja. 160 BPM. Kunnen we gewoon timen? Ja. <lacht> ik ben benieuwd. Oh, het, oh ja, ehm um, eh uh, de woorden waren eh uh, dranghek. Ja. Yeah. Was er nog meer rectale thermometer. Ja. Yeah. Dat was de derde ook alweer. Oh ja, belastingaangiften. <lacht> ja, okay. ik heb ja, yep. dranghek en rectale thermometer ging bij mij toch wel wel Doch mijn mijn kleuterbrein ging toch weer werken en eh uh, oh uh, het is toch <laughs> Sorry. <laughs> het is toch een poep gerelateerd eh uh, Ja, ja, net logisch. Uh, dat snap ik. Ja. Ja. Eh ja. uh, obstipatie fascinatie heet het. Want de drang hek, nou ja, ja, dat was een beetje meer obstipatie. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hoor daar de carnaval ook wel een beetje in in ja, doorklinken. Misschien moet ik hem hier naar nog een keertje remix als eh uh, als carnavalsnummer. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ben wel benieuwd wat die eerst carnaval kraker doet. Ja. Ja. Nou, zo wist me even naar de ja. catchy pop punk ska invloeden Bros eh uh, 160 beat vermeld luisteren. Ja, ga ik niet doen. Oké, okay, oké. Okay. Gitaadje. Oeh. Beetje ska invloeden. Dat klopt met mijn stoelgang. Het lukt niet, ook niet met foolbang. Zelfs met een Amerikaans accent. Er is iets meer zij is niet heerlijk kunt u dan lasting Oh, die is gekomen. Elke Ik wil gewoon weer kakken, zonder dat Ik ben een <laughs> trouwe vezelseter en de rectale thermometer die ik er maar indeed. Doe dus ook geen race. Ge zijn is Kijk de break. Ik Ja. Oh. Self for them bridge? Oh shit. Ja, dan de, de verplichte solo bij RAI. Ja. Ja. <laughs> Kijk, hey sax. De ja, folk sax. Je kan om gitaar vragen. Geopstypeerd zijn is niet fijn. Elke poging doet weer Oh, gebreek. Oh, dat was ja, ik zou mezelf daar kunnen. Ja. Ik had gevraagd om een big ending. En dat het vooral in, de, in de, de de tijd een big ending gemaakt, niet zo's het gaat er even door. Ja, het, ik denk het, het het het zou haast werken als een soort zeg maar het het loopt af. De de de weet ik veel wat en dan daarna gaat het nog even door zodat je de plaatjes op YouTube nog goed kan bekijken met de muziekje. Oh. Ja. Ja. Zo voelt het. <laughs> zo voelt het ja. Maar eh uh, goedjes. Ja. Heel thema met een bridge. Ja, of zo. So, ehm uh, Petja voor. Ja. Dankje, wow. dankje. Ja, ik was zelf wel tevreden over. Ik zou zo graag eens twee bruine beren eindelijk bobsled leren. Als ik nou. Ja, maar ook gewoon dat is gewoon <laughs> in de bridge. Het gewoon het is zeg maar niet compleet niet niet chorus gewoon een ja, ja, fantastisch. Ja. Ja, ik ja, nou ik ga niet liegen, ik ben er best wel trots op. Ja, ik ik snap het. Ja. Hoewel <laughs> ik die voor jou wel echt echt heel dik vind. Ja, maar, maar laten we de... niet zelf misschien nee, dat Nee, uh, dat mogen de de luisteraars voor ons doen. Ja. Eh uh, ik heb eh uh, strakjes als eh uh, deze podcast online staat, ook van allebei de uh, nummers een lyric video gemaakt. Ja. Zodat je ook zo dat je, je mee kan lezen. Lezen, uh, lezen als ja. Als jij het niet kan verstaan. Precies eh uh, en die uh, vindt je op tinyurl.com/aihetjes. Yes. Oftewel aihetjes. Ja? Ja. Eh uh, tinyurl.com/aihetjes eh uh, link in de show notes. Eh uh, daar zie je links die van Bauke, rechts die van mij. En dan mag je stemmen ja. op degene die je het vetste vindt. En dat wordt ja. een YouTube stem, want we kunnen niet op de site ja. zelf stemmen. Nee, precies. Dus de het nummer met de meeste YouTube likes heeft gewonnen. Ja. Yeah. I guess. Doen we nog regels met eh uh, dat je campagne mag voeren of <laughs> <Okay>. <laughs> We vragen wel aan Aniek of ze allebei verlinkt op eh uh, op Instagram misschien ook. Oh ja, misschien. dat is misschien wel een goede. Ja. ja. Ja. Dat eh uh... Ik ik ben benieuwd of of hoeveel mensen erop gaan eh stemmen. Ja. Ja, hoe wat wat eh uh, heet het toch weer de interactiefunnel de Nou ja. Nee, dit is ook voor mensen die het die onze podcast geen bal interesseert, wel grappig om even naar te luisteren. Ja. Vooral die van jou. <lacht> dus. Nee, oh. Ja, die van jou is wel meer in crowd. Ja, het is wel eh uh, ja. Oké. Okay. Oké, okay, en dan eh uh, stel ik voor dat we uh, in aflevering 1 van seizoen 7 Duitsland bekennen maken. Ja, is goed. En en zetten ja? we er nog iets op? Oh, ja. Bier. De winnaar ja, laten we het goedje. De winnaar krijgt van de verliezer een eh uh, een mooi pluche, een mooi eh Ja, is goed. Flinke en lekkere le le pluche. Sponsor momentje? Ja, misschien krijgt het gesponsord. <laughs> yes, nice one. Echt lekker. Oké. Okay. Jo. En fijne vakantie. Fijne vakantie. En tot het seizoen 7. Komt seizoen 7. Seizoen 7.